In de eredivisie heeft PSV gisteravond thuis op het nippertje gewonnen van FC Emmen. Pas in de blessuretijd viel het winnende doelpunt van invaller Romero. Het werd 2-1. Eerder op de avond was Vitesse met 2-0 te sterk voor Sparta. En in Alkmaar werd het 1-1 bij AZ tegen Pekswolle. Zwolle. In Sittard verloor Fortuna thuis met 3-1 van Heerenveen.